4 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. President Poetin heeft de Russische Eerste Kamer om toestemming gevraagd om de strijdkrachten in te zetten in Oekraïne. Volgens Poetin zijn de troepen nodig op de Krim om de etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. De voorzitter van de Eerste Kamer had al gezegd dat ze de inzet van een beperkte troepenmacht op de Krim niet kon uitsluiten. Oekraïne heeft Rusland ervan beschuldigd dat er al een militaire operatie aan de gang is. Russische troepen zouden op de Krim vliegvelden en andere strategische punten hebben bezet.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 De regering omver te werpen en bij die aanvallen zouden tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen.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 Vecht. In een video op YouTube claimt Chaker trots dat hij in Libanon twee militairen heeft doodgeschoten. Sindsdien is hij een van de meest gezochte mensen in Libanon. Het weer, wolkenvelden, plaatselijk een bui, soms ook zon, het is een graad of acht. Vannacht droog en net boven nul. Morgen overdag wisselend bewolkt kans op een bui en negen graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Staat één file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en 7 naar 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Het is twee minuten over vier. Dit is WNL op zaterdag. Fijn dat u luistert. Het komende half uur horen we hoe we geld kunnen verdienen aan de Belastingdienst. En praat televisiemaker en omroepdirecteur Paul Reumer ons bij over de real-life soap van voetballer Andy van der Meijden. Mocht u een mening willen delen over dit programma, dan mag dat hè. via Twitter. Kan dat met de hashtag WNL op zaterdag? Ja, grenzeloos narcisme en onzekerheid... gecombineerd met eurotekens in de ogen. De basisingrediënten voor een CEO die ontspoort. Bedrijven die frauderen of failliet gaan... banken die denken dat ze boven de wet staan... had het niet voorkomen kunnen worden. Frank van Luyke, die schreef er een boek over. De Ontspoorde Manager. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Um, je bent van huis uit psycholoog, hè? Ja, en, en je hebt een hele studie achter de rug uh, op dit gebied, toch? Mm, nou, ik zit al heel lang in het selectievak... Uh, en hou me dus al heel lang bezig met het selecteren van managers. Oké. Okay. Wat, wat lezen we in dit boek dat u geschreven heeft... wat we niet al in andere boeken over managers gelezen hebben? Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken over managers... en er is ontzettend veel managementliteratuur. Maar het opvallende is dat het bijna allemaal gaat over succesvolle managers. Ja. En allemaal van die kookboeken over hoe je een succes kunt worden. Ja, precies. En mij intrigeert eigenlijk veel meer de mislukkingen. En is dat dan ook dus... een soort van waarschuwing die u daarmee uit wilt geven? van Let op, dit kan u wellicht ook overkomen? Ja, of... ja, het is ook wel een waarschuwing. Maar het plezier van het schrijven is toch vooral om bezig te zijn met mensen die grandioos mislukt zijn. Ach, dat is toch eigenlijk wel een beetje. Dat is eigenlijk veel S leuker. Sa sadistisch, een beetje. Maar ik zie je. Uh... Ja, nou, misschien dat ik een klein cynisch of sadistisch trekje heb. Dat, dat zou zo kunnen. Nou, ja. geef dan maar eens een paar mooie voorbeelden. Nou, wat me vooral intrigeert, maar dat zijn die managers die het aanvankelijk heel erg goed deden. Ja. En dan ineens gebeurt er iets en gaat het mis. He, ik denk dat steeds van der Hoeven, Van Aholt, die mm -hmm. kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Die man, die was een ongelooflijk succes. Mm -hmm. Die heeft allerlei prijzen gewonnen van de beste ondernemer, de grootste vriend van de aandeelhouders, noem maar, maar op. En op een gegeven moment gaat het helemaal mis. Ja. Over wat er dan precies gebeurt, daar duiken we zo direct mm. helemaal in. Een, een ander voorbeeld naast Van der Hoeven? Nee, ik vind ook Dirk Scheringa natuurlijk een voorbeeld van iemand... Uh, waar het echt mis mee gegaan is. Ja, we hebben wat, wat audio van Scheringa. Laten we even luisteren. We hebben vier keer verlenging gehad. Normaal heb je een wedstrijd van 90 minuten. Nou, we hebben, geloof ik, drie wedstrijden gespeeld. Of vier wedstrijden. Onze re de rechter moet ik een enorm compliment geven. Dat hij ons heel veel kansen heeft gegeven. Uh, die hebben we ook volledig ja, benut en aangegrepen. Uh, het is helaas niet gelukt. Ja, onmiskenbaar. Kunt u zich dit moment nog herinneren? Ja, ik kan me dat zeker nog herinneren. En. Wat ik hier, blijkt dat niet zo heel erg duidelijk uit... maar wat je ziet bij heel veel van die ontspoorde managers... en ook bij Dirk Scheringa, dat is het gaat mis... en dan ligt het altijd aan de buitenwereld. Ze hebben zelf nooit iets verkeerd gedaan... Nou, Veel zelfreflectie zit er niet in, nee. Oké, okay. dat, dat is een van de eigenschappen die, die ze allemaal hebben. Dus wellicht, wat u, kunt u er meer op noemen? Wat ze met elkaar gemeen hebben, die ontspoorde CEO's? Nou, ik denk dat, uh, dat je ze niet allemaal over één kam moet, uh, moet scheren. Uh, kijk, er zijn mensen die verregaand narcist zijn. En uh, ontzettend ijdel. Mm -hmm. uh, zichzelf vooral geweldig vinden. En het wordt alleen maar gekker, die ontsporen om die reden. Maar je ziet ook mensen, ik noem dat structopaten in mijn boekje. Structopaten? Ja, volgens mij bestaat het niet. <laughs> maar uh, als je dat zegt, dan weet iedereen wel onmiddellijk waar je het over hebt. Dat zijn van die managers die, als het heel spannend wordt... dan vluchten ze in regels. En als die regels niet voldoende zijn, dan komen er nog meer regels... En dat zijn van die organisaties die vervolgens alleen maar handboeken hebben... en regels en reglementen. En uiteindelijk gaat het toch mis. Ja, en weet u nog waar het met Van de Hoeven misging? Ja, dat is. de geleerden zijn het daar niet helemaal over eens. Maar wat er natuurlijk wel gebeurt is... hij heeft op een gegeven moment een trophy wife gekregen. Hè? Een trophy wife. Een ja. trophy wife. <laughs> dat is, van de Hoeven een, was jong getrouwd. Ja. En zijn eerste vrouw, dat is natuurlijk het idee... die is getrouwd met hem om... Wie die is. Ja. En vervolgens krijgt hij die trophy wife en die wordt verliefd op wat hij is. Ja, ja. En ja, dat was iemand die uh, nou, ten eerste ging ze reclameprogramma's maken voor het kruidvat, wat notabene een concurrent is van Albert Heijn, dus dat is wel heel vreemd. En sinds hij die, die trophy wife had, stond hij ook zo ongeveer elke dag geloof ik, op de society pagina van de Telegraaf. En dat is dan misschien zijn kantelpunt geweest? Zijn er, uh, zijn, zijn er uh, ja, lijnen te ontdekken in die kantelpunten bij die CEO's? Nou, ik denk niet dat je daar een eenduidig antwoord op kunt geven. Wat je denk ik wel kunt zeggen is dat opvalt... dat er zo'n grenzeloos gebrek is aan controlemechanismen heel vaak. Geen controle. Geen controle? Vanuit privé of zakelijk? Of... Nou, van, vanuit de organisatie ook niet. De Dirk Scheringa was iets heel raars aan de hand. Dirk Scheringa was de directeur. Ja. Een directeur wordt gecontroleerd door commissarissen. Mm -hmm. En de commissarissen worden gecontroleerd en benoemd door de aandeelhouder. Ja. En de aandeelhouder was Dirk Scheringa. Ja. Dus Dirk Scheringa benoemt de commissarissen... die Dirk Scheringa moeten controleren. Juist. Ja. En... Zees van der Hoeven is een tijdje lang CFO geweest en CEO dat is een bijzondere combinatie. Dat is vier handen op dezelfde buik. Ja. Ziet niemand om hen heen dan dat het misgaat? Ja, met Steve van der Hoeven, dat was natuurlijk heel boeiend. Daar ging het zo ontzettend goed mee... dat iedereen dacht, ja, alles wat die man doet, dat is goed. Mm -hmm. Dus ja, daar trek je niet automatisch allerlei kritische types mee aan natuurlijk. Ja, is dat dan gewoon een uh, vraag van goed kunnen acteren? Ja, we zagen ook met elkaar allemaal... de, de aandelenkoersen van Aholt stegen torenhoog... Ja. Ze namen, ze namen het ene bedrijf naar het andere bedrijf over. En iedereen dacht, nou, als Steeds van Hoeve zegt dat we het over moeten nemen, we moeten we het maar doen. Ja. U heeft zojuist twee voorbeelden genoemd waar we steeds aan refereren. Mm -hmm. Kunt u nog een voorbeeld noemen? Van een... Ja, er zijn natuurlijk de laatste tijd uh, een aantal ook weer in het nieuws gekomen. De, de rechtszaken rondom Joep van der Nieuwenhuizen lopen natuurlijk uh, mm -hmm. nog steeds, waarvan alles mis mee gegaan is. Nina Brink is natuurlijk een prachtig uh, voorbeeld. Ja. Noorten Al Bayrak van het COA. Zijn het vooral mannen? Nou, daarom dacht ik, laat ik nu ook een paar vrouwen noemen. Ja, ja, ik begrijp het. Maar zijn het een, over het algemeen genomen, vooral mannen? Nou, dat is natuurlijk een hele lastige vergelijking. Want omdat er aan de top veel meer mannen zitten... zullen ja. er ook meer mannen ontsporen. Want er zijn relatief meer mannen en relatief minder vrouwen. Maar ik denk niet dat vrouwen uitgesloten zijn van ontsporing. Juist. Het spijt me. De bankencrisis die werd mede veroorzaakt door een gebrek aan toezicht en controle. Hè. Hadden we hier te maken met een grote groep managers die ontspoorden... Nou, ik denk um, dat dat tegenvalt. Um, en wat ik in ieder geval heel serieus vind... dat is een succesvolle manager... Mm -hmm. kan denk ik niet in zijn eentje van een slechte organisatie... een hele goede organisatie maken. Maar een hele slechte manager, een ontspoorde manager... kan er wel in zijn eentje voor zorgen dat de hele boel in elkaar dondert. Dus het is heel gevaarlijk. Het is hartstikke manager. gevaarlijk, ja. En uh, zijn er nu managers waar u zich zorgen overmaakt. Nou, kijk, in zijn algemeenheid denk ik dat bijvoorbeeld narcisten... die hebben heel vaak hele goede sociale vaardigheden. Mm. Dus ze doen het heel goed, ze doen het in de media heel goed... ze doen het in het contact heel goed. En omdat ze het zo goed doen, worden ze geprezen. En gaan ze denken dat ze het nog steeds beter doen. Ja, Dan kunt u voorbeelden noemen. Nou, ik vind het heel moeilijk om nu voorbeelden te noemen van, zeg maar, van echte narcisten. Maar ik vind wel risico's, bijvoorbeeld we van die start-ups met jonge ondernemers die heel succesvol zijn en ja. alleen maar succesvoller en succesvoller worden. Dan denk ik ja. Zitten daar die controlemechanismen uh, nog we wel in? We praten zo direct met uh, twee jonge, succesvolle ondernemers. Dus ik ben benieuwd naar, uh, naar uw reactie <lacht> op uh, deze twee mannen. <lacht> Misschien kunnen we ze na afloop testen op hun uh, narcisme. Ja, precies. Dat is een goed idee. Uh, uh, de start-up zegt u. Maar u heeft geen naam waarvan u meteen zegt... nou, als ik die op tv voorbij zie komen, dan denk ik... oh, die moeten we in de gaten houden. Nee, dat lijkt me verstandig om dat niet te zeggen. Verstandig? Maar u heeft het dus wel? Nou, ik heb soms wel het gevoel dat ik denk van... gaat dit wel goed? Ja. En, geen tipje van de sluier? Nee, ga ik niet doen. Oké. Okay. Tijdens de nieuwjaarstoespraak uh, verkleedde topmanager Gerrit Salm zich... als Prisissa, uh, Priscilla Salm. Ja. Dat kunt u zich misschien wel herinneren. Ja. Laten we heel even luisteren naar dat fragment. Graag vertel ik nou ook iets over mijn bedrijf. Ik ben alleen begonnen. Bij de bank maken ze onderscheid tussen de front office en de back office. Nou ben ik gelukkig gezegend met een goede front office... GELUIDEN. en een prima back office... Ja, wat dacht u uh, toen u dit zag? Ja, um, ik ben 57 en misschien een beetje ouderwets. Maar ik vind als je zo'n functie hebt, dan past dit niet bij je statuur. Het is niet gepast. Ik vind het niet gepast en ik vond het te meer niet gepast. Hij had bij dat optreden een satijnen of een zijde jurk aan. Mm -hmm. In een erg lelijke kleur, maar maçoise. En dat ding was ook gewoon te krap. Zodat je kon zien dat hij toch al een heel erg lelijk buikje had. Nou, is er niemand die hem controleert? En tegen hem zegt, <lacht> heb, dat moet heb, je niet doen. Ik heb, ik heb geen idee. Maar nou, dat ik vind, dit soort dingen moet je tussen de schuifdeuren doen. En dan moet je de gordijnen dicht En gingen er bij u alarmbellen af toen u dit zag? Dat u dacht, uh, oh, dit is er een. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Uh, verder... Wat het vervelende voor zalm is natuurlijk... is dat hij nou niet echt opereert in een organisatie die gierende successen heeft. Ja, oké. Okay. Stel nou dat je uh, onder een baas werkt, uh, velen van ons... waar kunnen we nu op letten bij onze bazen? Nou, ik denk dat als het dus gaat om die narcisten... maar ik denk dat er meer types zijn, hè. er zijn meer soorten ontspoorders. Maar een kenmerk van narcisten, en daar moet je natuurlijk wel heel erg op letten... dat is van, wat doen ze met hun succes... En hoe ijdel zijn ze. Mm. En hoe groot wordt die ijdelheid. Oké, okay, ijdelheid en narcisme. Nou, Hartelijk dank voor uw tijd. Frank van de Luik hoorde u. Um, straks horen we hoe je geld kunt verdienen aan de belastingdienst. En dat zijn die twee jonge ondernemers waar ik zojuist al aan, aan refereerde. We gaan nu eerst even luisteren naar muziek van Elena Maals. Black Velvet. bij WNL op zaterdag op Radio 1. Ja, Ieder jaar blijft er zeker 2 miljard euro onnodig... achter in de krochten van het systeem die de Belastingdienst heet. Belangrijkste reden, we weten niet hoe we belastingformulieren moeten invullen. Martijn Kats en Floris Hoppen denken een oplossing te hebben gevonden... met belastingbutler.nl. Geen euro zal onnodig achterblijven, zo beloven ze. Floris en Martijn, hier in de studio, welkom. Goedendag. Goedendag. Nou, fijn dat jullie er beiden zijn. Dat is nogal een belofte... Ja, dat is um, zeker een belofte. Um, en kijk, wij kunnen dit waarmaken. Het, het lijkt bijna onrealistisch. Van, wij zorgen ervoor dat iedereen weer het geld krijgt waar zij recht op hebben. Ja. Um, we hebben dus onderzoek gedaan naar hoeveel geld blijft er nou eigenlijk liggen. Uh, iedereen is zich bewust van het feit dat ze ergens belastingvoordeel kunnen behalen. Um, maar hoeveel dit is en waar het nou ligt... Is eigenlijk heel onduidelijk. Dat is een groot vraagteken. Twee miljard is al een aanzienlijk bedrag. Twee ja. miljard, dat is inderdaad heel veel. Laten we bij het begin beginnen. Want jullie hebben geen achtergrond in het fiscaal recht. Nee. W waar, waar komen jullie wel vandaan? Uit welke hoek? Ik heb uh, psychologie gestudeerd. Ja. En uh, Martijn, uh, marketing eigenlijk. Oké, okay, dat is heel anders. Ja, hoe, ho door... hoe kom je dan op dit idee? Ja, we zijn eigenlijk fris, uh, fris ingestapt. Ik ben er. Vorig jaar mee begonnen. Ja, even een klein een momentje, beetje... want we horen jou heel slecht. Oh, dus, dus we wisselen we heel even een van. Ja, dat kan gebeuren. Even kijken. Nee, Vanaf ik ben... beginnen. Sorry, ik ben uh, eigenlijk een beetje toevallig tegen de belasingergiften. Aangelopen, ik was een hele tijd bezig met ondernemen of in ieder geval met ideeën. Ik ja. uh, kwam erachter dat de meeste adviseurs eigenlijk uh, meeschrijven of puur wat gegevens invullen en niet goed doorvragen. En dat er op die manier eigenlijk heel veel kansen blijven liggen. En omdat er zoveel mensen zijn die jaarlijks belastingaangifte moeten doen, zag ik daar kansen niet alleen zelf eigenlijk, maar om ook gewoon iets groots op te bouwen wat echt de, de markt ook op moet schudden. Dat maar is wel eigenlijk het uh, idee. Was je bezig met de aangifte voor jezelf of... Nee, ik had het eigenlijk toevallig met een vriend van mij erover, Die ja. fiscaal recht studeerde. Ah. En zo bleek eigenlijk dat, uh, ja, dat er eigenlijk nooit innovatie heeft plaatsgevonden. En dat de adviseurs de weg naar internet zeker niet hebben gevonden. Okay. Dus... En dan heb je dus dat idee en dan moet je een financiering krijgen. Ja, nou we zijn begonnen met een lening. Okay. Dus die, uh, we hebben eerst een hoop geld geleend vorig jaar. En dit jaar hebben we inderdaad een, een aantal investeerders die, uh, die het okay. mogelijk maken. En wat, wat doet de belastingbutler dan? Ja, we ja, zijn dus het eerste online belastingplatform. Uh, we hebben twee producten, dus je kan bij ons je belastingaangifte laten doen. Uh, en dit is, ja, we maken onderscheid tussen twee soorten aangiftes. Um, eigenlijk de minimale aangifte van de vooraf ingevulde aangifte van de belastingdienst. Wij hebben het over de optimale aangifte. Um, je ziet dus dat er inderdaad veel geld blijft liggen. Ja. Uh, wij kunnen door middel van techniek ervoor zorgen dat je geen geld meer laat liggen. Ja. Dus we doen dit met de belastingscan. Uh, dit is eigenlijk een online tool... Um, althans, die bestaat uit een online tool en een telefonisch consult. De online tool ja, is, is ja, een soort slimme vragenlijst. Die past zich aan aan jouw um, financiële situatie en die vul jij in. Ja, maar um, de, de belastingdienst die, die vult toch ook allerlei dingen voor je in... in dat formulier dat zij hebben. Dat is ook lekker makkelijk. Ja, dat zou je zeggen. Alleen en dat is ook op de computer. De software van de belastingdienst is in die zin volledig dat alles erin staat. Alleen los van het feit dat daar veel gebruik wordt gemaakt van vage termen... die de meeste mensen niet kennen... Mm -hmm. uh, Pas hij zich dus inderdaad niet aan aan jouw situatie. Dus een voorbeeld bijvoorbeeld in onze uh, online tool eigenlijk... daar heb je bijvoorbeeld de vraag... heb je een eigen koopwoning of woon je in een huurwoning? Mm -hmm. Op het moment dat je in een huurwoning woont... volgen er geen vragen over een koopwoning. Is dat wel het geval en woon je wel in een eigen koopwoning... dan volgen er meer vragen die op die manier eigenlijk uitpluizen waar meer mogelijkheden liggen eigenlijk voor ons... om meer voor jou uit je aangifte te halen. Ja, maar, maar dit kun je zelf... dan heb je toch ook allemaal van die pijltjes en een ja en een nee... en dan kom je daar uiteindelijk toch ook wel op dezelfde manier. Ja, maar bijvoorbeeld een voorbeeld dat je... veel mensen weten bijvoorbeeld niet... Dat je, dat je de kosten voor de verbouwing van een woning... of in ieder geval de rente op een lening daarvoor... Af kan trekken in je belastingaangifte. En dit zijn dingen die niet worden ingevuld. Ja. in jouw voor- of ingevulde aangifte. en ook niet zo naar eigenlijk naar wordt gevraagd. Dus mensen moeten, ik geloof mensen zijn nu gemiddeld. twee tot vijf uur bezig met hun aangifte. Ja. Waarom? Omdat mensen heel veel zelf uit moeten gaan zoeken. waar kan ik wel nog wat. waar is nog wat te halen eigenlijk. En bij ons ben je gewoon binnen een half uurtje klaar. en is die, is die stress niet nodig. Ja, welke inkomens uh, ja te vermelden nog. is dat Nederlanders uh, aangifte doen het meest complex vinden ter wereld. samen ja, met de, de mensen in Oostenrijk. Ja, en dat is bizar, want. Ik begrijp dat veel mensen zeggen van ja, vooraf ingevulde aangifte vult toch al heel veel voor je in. De Belastingdienst doet goed zijn best, zeg maar. Het is best wel geautomatiseerd. Elk jaar komt er weer wel bij, maar hij is gewoon niet volledig. Ja. En daarnaast kunnen ze het, ja, weten ze het op zo'n manier te verwoorden dat het onbegrijpelijk blijft. Kost je daardoor inderdaad twee tot vijf uur. We hebben al die. Ja, variabelen aangevuld met dus belastingvoordelen uh, waar de vooraf ingevulde aangifte niet naar vraagt. Ja. En we hebben ze vertaald naar een begrijpelijk Nederlands. Dus je hoeft gewoon. Noem eens een voorbeeld van zo'n zo extra vraag, die ik dan bij de Belastingdienst dat formulier niet ken. Nou ja, basisvraag is gewoon: uh, heb je recht op zorgtoeslag? Of je zorgdeslag. Mm -hmm. um, uit het onderzoek blijkt dat 17% van de Nederlanders die daar recht op heeft, geen zorgteslag ontvangt. Ja, maar wat is dan zo'n vraag in jullie systeem? Waardoor je kan ineens weten, oh, hier moet ik ja of nee invullen... of waardoor je denkt, dat is makkelijk. Ja, volgens mij, ik kan het me even niet letterlijk herinneren... maar ik weet dat als je de software opent... dan begint, er, begint het eigenlijk met kies de onderwerpen die voor u van toepassing waren. Ja. En dan heb je een stuk of acht uh, velden die je kan aanvinken, volgens mij. En de uitleg daarachter is al uh, nou ja, onbegrijpelijk, denk ik, voor de meeste mensen... Dat, Ondertussen weten wij denk ik behoorlijk veel van de belastingaangifte zelf. En ook ik zat daar zelf naar te kijken laatst. Ik dacht, wat, wat, waarom, waarom doen ze dit? Ze ja. sturen je eigenlijk gelijk het bos in voordat je überhaupt bent begonnen. Maar noem eens een voorbeeld van zo'n vraag van jullie zelf... Vraag van onszelf. Ja, zo'n vraag waardoor je, waardoor we nu denken, oh, dus dat, dat is grappig. Die hebben we nog nooit voorbij zien komen. Maar inderdaad, wel belangrijk. En wij vragen, oké, okay, bijvoorbeeld bij het voorbeeld van de koopwoning. Ja. Er wordt toch al per stuk gevraagd: goh, uh, heeft u uh, een huis gekocht, bijvoorbeeld? En vervolgens zeg je ja, dan is het oké, okay. heeft u kosten gemaakt voor de aankoop van die woning? Zoals bijvoorbeeld kost van een notaris. Uh, taxa taxatie, Sorry, dat is bij de verkoop. Maar in ieder geval, ja. er wordt uh, steeds in diepte eigenlijk uitgelegd waar wij naar vragen. Dus mocht een term überhaupt mogelijk nog vaag zijn... Ja. dan wordt die ook beter uitgelegd in het uitlegveld. Dus... En welke, welke inkomensgroep laat nou het meeste geld liggen? Daar zijn wij heel benieuwd naar straks. Kijk, de, de markt is gigantisch. Je hebt 8 miljoen particulieren die uh, jaarlijks hun aangifte moeten doen. Ja. Um, als, als je ook aan mij vraagt, wie is nou je doelgroep? Uh, wij zeggen gewoon elke Nederlands particulier... die belastingaangifte lastig vindt. Het is, we zijn heel benieuwd wie nou um, ja, geld laat liggen. Maar en, hebben jullie een idee... Ja, ja, ik, denk, ik denk dat het heel erg verschillend is. Je hebt bepaalde mensen laten op verschillende, mensen laten op verschillende manieren geld liggen. Dus uh, een voorbeeld wat waar, waar wij controleren is bijvoorbeeld middeling. Het middelen van inkomen. Mm -hmm. uh, dat zit bijvoorbeeld niet in de aangifte, maar we controleren daar wel op. Het is een manier eigenlijk een hele makkelijke manier om veel geld terug te krijgen. En wat je eigenlijk doet is, uh, wanneer, uh, wanneer er sprake is geweest van wisselend uh, inkomen. Ja. Uh, dan kan je je, je je inkomen middelen. Dus je kan uh, over een tijdvak van drie jaar steeds, kun je je inkomen nemen... en dat gemiddelde nemen. En dan kan het zijn dat je te veel belasting hebt betaald. Dat ja, is vrij technisch. Ja, maar je een voorbeeld. Maar, uh, ga je nu naar die groep toe waarvan je denkt dat dat, dat degene is die nou, het gaat liggen? Kijk, bijvoorbeeld zzp'ers die wel de normale belastingaangifte invullen. Ja. Uh, die hebben bijvoorbeeld te maken met wisselend inkomen. Juist. Maar bijvoorbeeld studenten uh, of uh, mensen met een uitkering... kunnen weer te maken hebben met vooral zorgtoeslag. Mm -hmm. Mensen in een huurwoning mm. hebben te maken met huurtoeslag. Dus... Voor verschillende groepen liggen er gewoon verschillende kansen. En de enige manier waarop je erachter komt... wat voor jou eigenlijk het beste is... is door gewoon bij ons de belastingscan te doen. Ja, En, en al die andere on- en offline adviseurs dan? Want het zijn er een hele hoop. Die kun je ook in de arm nemen, toch? Waarom zij niet? Um, hoe bedoel je precies met andere offline Nou, adviseurs? bijvoorbeeld, je, je, je hebt je eigen accountant gevonden... en, en aan hem gevraagd ja. of die dat elk nou, jaar wat voor wij je zegt, kijk, wij, wij zijn eigenlijk de eerste in Nederland... die dus um, door middel van techniek zekerheid kunnen bieden. Kijk, uh, er zijn heel veel goede belastingadviseurs. Ja. Um, helaas ook heel veel belastingadviseurs... die echt ondermaatse kwaliteit leveren. Ja. Um, hoe kan dat? Uh, het, het zijn ook... Mensen en die vergeten dus uh, proactief van jou te vragen of jij wel recht hebt op zorgschlag. Onze tool die, die, die scant dat automatisch. Ja. Nou een goed voorbeeld, uh, Christel, jij zou in principe vandaag mocht je nou besluiten dat je radiomaker toch niet zo leuk vindt, naar de kaakverkoop onder kunnen rijden. Maandag is misschien het eerste moment. En je in kunnen schrijven als belastingexpert. Ja, oké, okay, dat, dat kan iedereen dus. De belastingadviseur is vrij, zeg maar het is niet beschermd. Dus jij kan maandag naar de kaakverkoop onder gaan. Je zegt goh, ik wil me inschrijven als belastingexpert of als belastingadviseur. Je laat een website bouwen en vanaf maandag ben je Christel de belastingexpert. Zo ja. simpel is het. En ze, ze worden gewoon... dus niet gecontroleerd, maar wie controleert jullie? Dat is ook wel belangrijk. Nou ja, wij hebben dus onze eigen en als we werken samen met een. Uh, kijk, wij zijn geen fiscalisten. wij, nee. zien, wij zijn uh, ja, onze kennis van online marketing combineren met de kennis van een accountantsbelastingadvieskantoor. En, ja. en dat is een soort unieke samenwerking. Daar ligt, Ze hebben een eigen eilandje, wij ons eigen eilandje. En op die manier heb je een controle ja. inderdaad. Ik, ik draai heel even naar Frank. Want we hadden het zojuist over ontspoorde CEO's. Ja. En je zei narcisme. Dat is een, een belangrijke waarschuwing voor mensen die ontsporen. Hoe klinken deze jonge ondernemers voor jou? Nou, voorlopig nog heel gezond. Volgens <laughs> mij. Nou, goed zo. Dat klinkt heel erg goed. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie tijd. Martijn Kats en Floris Hoppen. Fijn dat jullie naar de studio zijn gekomen. Ja, en succes. Dankjewel. Dit is WNL op zaterdag. met Christel van Eyck. Ja, uh, gisteren hadden we allemaal kunnen genieten van de eerste aflevering van de reality show van Andy van der Meijden en uh, zijn geliefde Melissa. Hij is oud-voetballer van onder andere Ajax en Inter Milaan. En zij is uh, bekend van de Gouden Kooi. En afgaand op de promo hebben ze echt een buitengewoon spannend leven. Topvoetballer Andy van der Meijden had het nog nooit zo goed als nu. Nee, ik heb uh, echt een goed leven. Ik ben toch gelukkig. Andy's agenda zit propvol. Ik weet eigenlijk nooit goed uh, wat ik die dag ga doen. Dus of ik blijf op de bank liggen de hele dag. En Andy's dagen zijn gauw gevuld. <lacht> zo, dat was het voor vandaag. De Real Life Soap, Andy en Melissa. Vanaf 28 februari, elke vrijdag om half negen bij SBS 6. Ja, omdat lang niet iedereen uh, gekeken zal hebben, uh, bespreken we het nog even na met programmamaker en directeur van uh, NTR, Paul Reumer. Paul, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, en niet te vergeten bedenken van de eerste Big Brother. Dus jij weet wel wat van reality lijkt mij zo. Uh, uh, ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> wat vond je ervan? Nou, ik heb uh, op jullie verzoek gisteren uitgebreid uh, gekeken. Ja. En op jullie verzoek heb ik het ook uitgekeken, want op mijn eigen verzoek had ik dat nooit gedaan. Oeh. Ik vond het oorverdovend saai, moet ik je eerlijk zeggen. Oeh, en waar lag dat dan aan? Ja, dat ligt aan, aan verschillende dingen. Kijk, als je, uh, uh, elke goede reality die je hebt, heeft eigenlijk één heel belangrijk ding en dat is de casting. Ja. Het gaat alleen maar over de casting. Dus wie speelt erin? Wie zijn eigenlijk de, de hoofdrolspelers in je reality? Ja. En als je nou naar gisteren kijkt en je, je ziet die Andy en die Melissa en nog wat mensen eromheen, zijn zuster, zijn moeder. Uh, ja, die mensen, die, ze doen niks, ze vinden niks. Uh, uh, um, ze zijn allemaal een beetje hetzelfde. Het is, het is een buitengewone ja, saaiigheid. En hij zegt het zelf ook, hè? Ja, ik lig de hele dag een beetje op de bank, ik kijk spelletjes, ik doe niks in het huis. En alles wat hij doet, lacht hij en dan een beetje dommig weg. Ja. En je voelt geen enkele sympathie of vertedering voor hem of voor zijn vrouw. Dus je zit te kijken en je denkt alleen maar, ja, wat, wat een, wat een, wat een vervelende en een beetje vervelende situatie is het eigenlijk. Het is maar, gewoon echt saai. Waarom dan een serie over hun leven? Dat, uh... Ja, dat begrijp ik ook niet. Kijk, je, je kan natuurlijk denken van, goh, Andy is een, een, een gewezen uh, topvoetballer. Niet de allerbeste, maar, maar ja, toch wel een markante jongen. En die heeft veel meegemaakt. Ja, uh, naar Engeland gegaan, Italië gegaan, Engeland gegaan. Al zijn geld uh, uh, verloren aan, aan drugs, aan vrouwen en whatever. Dus ik denk nou dat. Die zal wel een opwindend leven leiden. En vervolgens zie je die jongen ergens thuis op de bank hangen in een, in een, in een, in een, in een woning. Ja. Een hele grote bank waarop hij de hele dag niks doet en, en, en, en dik is. En als hij dan moet gaan voetballen, dan, dan heeft hij er geen zin in. En dan zie je hem zie naast Jacques Zwart zitten die zich zichtbaar irriteert aan die, aan die jongen die pas 1 of 32 is. Dus hij, ja. had, in conditie had hij nog gewoon kunnen voetballen. Maar je herkent dus eigenlijk niets meer van die oude voetballer. Nee, het, het is een beetje, het is een beetje, hij is vroeg oud geworden. en het, is, het zal best een lieve jongen zijn, hoor. Maar zoals hij neergezet is... Uh, uh, uh, hebben ze echt zijn saaie, nietsige, uh, nihilistische kant hebben ze naar boven gehaald. En er blijft eigenlijk heel weinig over. Ja, en toch zijn er een hoop mensen die smullen van mensen die gewoon zijn. Uh, daar zijn veel realityprogramma's ook op gebaseerd. Ja. En, en dat werkt in dit geval dan volgens jou niet. Nee, kijk, een, een andere reality die, die ik zelf erg leuk vind om te kijken... is die van, van Barbie... Ja, nou, ja. Ja, alle verschillende, hè, met baby, zonder baby en whatever. En dat, dat is grappig om naar te kijken... omdat je daar naar hele gekke persoonlijkheden... maar wel, ja, min of meer authentieke mensen zit te kijken. Echte karikaturen. Ja, ze zijn een karikatuur van zichzelf eigenlijk. Het ja. is natuurlijk uitvergroot en ze weten dat die camera het is... en ze spelen het wel, maar, maar er gebeurt van alles. Ja, laten we even luisteren naar Barbie voor de mensen ja. die denken... Oh ja. Gaat ja. we naar hun geblaf? Barbie gaat trouwen! Die stoere ben een historenfan, zo'n klein hartje. En, uh, maak me dan maken we toch de bar heel gelukkig. Zo'n luxe. Wat dat zeg je niet gauw over je cellen, weet je. Wat doe jij? Een slanger. <laughs> dat is leuk. Geen idee. weg nou, jij. Ben jij misselijk? Heb ik ook altijd wat oh, oh, in jij. De jurk, de vrienden, de familie, het feest, jij bent erbij. Nou, daar gebeurt tenminste wat. Wat voor tips heb je voor Andy en Melissa als je dit zo hoort, Barbie? Sorry, kun je, je fijn een keer stellen? Ik hoor hem niet. Nee, nou, daar gebeurt een beetje. Ja. Uh, daar gebeurt wat bij Barbie. Wat voor tips heb je voor Andy en Melissa? Uh, om net zo chewig te worden als Barbie nou, is. Nou, tips. Nee, ik ben bang dat dat reddeloos verloren is. <laughs> want <Okay. laughs> een, van, een van de eigenschappen van reality is dat je toch ook wel een beetje. Uh, uh, uh, ja, het is echt. Je, je ziet de echte emoties van die mensen. Je ziet zoals ze zijn. En ik ben bang dat we ze gisteren hebben gezien. En het is gewoon een beetje saaiig en eigenlijk heel, heel gewonig. En ik denk dat, dat, ik denk dat deze serie ook niet uh, heel erg goed gaat scoren. Oké, okay, ja, gisteren 621.000. Maar ja. dat zal wat, uh, als jij het inschat, snel naar beneden gaan. Ik denk het wel. Ik denk dat de, de eerste heeft veel aandacht gekregen. Dus mensen gaan kijken. Het ja. zou mij niet verbazen als ze volgende week op de 400.000 of 450.000 zitten. Oké, okay, we, we, we gaan het uh, meemaken. Is er nu op dit moment iets op tv, uh, op het gebied van reality... wat jij wel de moeite waard vindt? Nou ja, uh, dat is misschien een beetje, uh, beetje veranderd. Maar wie is de mol? Ja. Dat is uh, in feite ook een soort maar achtig uh, ja. meer spelprogramma. Maar dat is, uh, ja, dat is wel uh, topklasse en dat is natuurlijk geweldig goed. Ik denk dat uh, veel mensen het met je eens zijn. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd, uh, Paul Reumer. Uh, Dank je wel voor de recensie over Andy en Melissa. Graag gedaan. Oké, okay. dan gaan we nu uh, door met het, uh, het nieuws van uh, half vijf alweer. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Mark Visser. De federatieraad, dat is de, de Eerste Kamer in Rusland... heeft president Poetin toestemming gegeven... om de strijdkrachten in te zetten in Oekraïne. Poetin had er ook om gevraagd. Volgens Poetin zijn het troepen nodig op de Krim... om de etnische Russen en de Zwarte Zeevloot te beschermen. Lokale partijen gaan het bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart... nog beter doen dan vier jaar geleden... meldt Binnenlands Bestuur na een peiling onder meer dan 10.000 kiezers. De lokale zouden ongeveer 30 van de stemmen krijgen... ruim 4 meer dan de vorige keer... Andere partijen die het volgens Binnenlands Bestuur beter gaan doen dan in 2010 zijn D66. De PVV en de SP, de VVD en de PVDA zouden allebei 5% verliezen. En een militaire rechter in Libanon... wil de beroemde Libanese zanger Fado Shakar... bij verstek ter dood veroordelen. Shakar en 42 ja. anderen, 52 anderen zelfs... zijn aangeklaagd voor moord op militairen en burgers... tijdens gevechten in het zuiden van Libanon afgelopen juli... melden Arabische media. Shakar was een van de geliefste zangers in de Arabische wereld... tot hij een paar jaar geleden radicaliseerde. Tot zover de hoofdpunten. En dan het uh, weer is hier Marco Voelff... Ja, met een wisselend beeld. Bewolking, hier en daar nog een opklaring. Maar de wolken die winnen wel terrein. Dat is tijdelijk. Want vanavond en zeker vannacht trekken ze langzaam weer weg. Klaart het af en toe wat op. Het is dan op de meeste plaatsen droog. Nu valt de plaats nog een buitje. En er kan ook wat nevel ontstaan. Minimum temperaturen net boven het vriespunt plus 1 of plus 2. Morgen wordt het 9 graden. Geregeld zon erbij. Maar in het noorden van het land wel wat meer bewolking. Lokaal valt er een buitje. De wind neemt toe. Vandaag is er weinig wind. Morgen staat er een matige windkracht. Vier uit het zuiden. Dan in de nacht naar maandag regen. Maandagochtend ook nog. Later op de maandag weer opklaringen. De zon komt erbij. Er valt nog een enkel buitje. Ook nog een buitje op dinsdag en woensdag. Dan ook de zon. En het is 9 graden. Dan door met de verkeersinfo. René Passet. Twee files staan er. Op de A1 Amersfoort Amsterdam is het druk. Tussen Amersfoort Noord en Eembrugge. 4 kilometer. En op de A12 Duitsland Arnhem. Ook file. Niet alleen vanwege terugkerende wintersporters. Maar er was net ook een ongeluk bij Zevenaar. De weg is nu weer vrij. Tussen de Duitse grens en Zevenaar staat nog 2 kilometer. WNL op zaterdag. Met Christel van Eijk. Ja, goedemiddag. En fijn dat u luistert naar WNL op zaterdag. Onze Olympische kampioenen die zijn weer in Nederland... en moeten het gewone leven gewoon weer oppakken. Hoe kunnen zij geld verdienen aan hun successen in Sochi? We praten erover met sportmarketeer Frank van der Walbaken... en TVM's Jaap Stalenburg. Ja, 800 euro per maand je hele leven lang... dat krijgen Poolse medaillewinnaars van de Poolse overheid. Terwijl in Nederland sporters met een medaille... juist de helft van hun prestatiepremie aan de staat weer moeten afstaan. Judoka Henk Gol vindt dat een opvallende zaak. Bovendien vindt hij dat topsporters een betere financiële ondersteuning... moeten krijgen na hun sportcarrière. Er is geen vangnet voor van topsporters na nou hun carrière. En er is ook geen pensioenregeling voor topsporters. Dat is eigenlijk met name waar ik voor pleit. En waarom pleit ik daarvoor? Als ik kijk naar mezelf. Uh, uh, misschien ik wil ik eigenlijk wel door tot mijn 35ste jaar. Mm -hmm. Nou, dan heb ik uh, 15 jaar geen pensioen opgebouwd. Als ik dat vergelijk met andere mensen denk ik van ja, dan gaan we toch eigenlijk slecht mee om. Ja, Judoka Hengel hoorde u aan de telefoon. Gerard de algemeen directeur van NOC-NSF. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Dilici, er is uh, veel over de oproep van Gol gesproken. U heeft nog niet gereageerd. Waarom niet? Daar gaat u nog niet naar gevraagd, maar ik wil nu al reageren. Graag. Um, ja, het is natuurlijk uh, prima dat, uh, dat Henk Gol ook namens de atleten, de Tosfort atleten, uh, zo'n oproep doet. Om in ieder geval na te denken over het dilemma dat ontstaat voor... Uh, voor, voor topsporters nadat ze zijn gestopt met hun actieve carrière. Wij onderkennen ook vanuit NOS-NSF. Die, die eerste periode van een paar jaar. om, om atleten van, van de topsportcarrière te begeleiden naar, uh, naar een andere maatschappelijke carrière. Mm. Dat, dat, dat, dat valt niet mee. Hè. Veel topsporters die vallen in een zwart gat. Ik noem het ook wel eens uh, de zwarte achterkant van de gouden medaille. Ja. Uh, we hebben daar natuurlijk wel verschillende voorzieningen voor, uh, voor getroffen. Het is niet zo dat er helemaal niks is. Dat, uh, dat is natuurlijk niet waar. Want we zijn samen met NL Sporter en samen met VWS zijn we wel aan het kijken. Ik hoop dat we het komende jaar toch wel iets over kunnen afspreken... om die begeleiding toch wel iets soepeler te laten verlopen. Want ja. het volgende heeft natuurlijk wel een punt, ja. Moeten er betere voorzieningen komen dan er op dit moment zijn voor topsporters? Nou, nou ja, als je kijkt naar de voorzieningen voor topsporters uh, uh, tijdens hun actieve carrière... Uh, dan vind ik dat wij uh, samen nogmaals met NL Sporter en met, uh, met VWS... de afgelopen jaar daar behoorlijke stappen in hebben gezet. Uh, als ik bijvoorbeeld uh, kijk naar het stipendium, uh, hè, dat was eigenlijk één vast bedrag. Dat hebben we gedifferentieerd gemaakt op basis van leeftijd. Hè. Dus dat betekent dat een, uh, een topsporter die een gezin heeft en meer geld nodig heeft, ook meer geld krijgt mm -hmm. dan bijvoorbeeld een, een beginnende topsporter van 17, 18 jaar die met minder toe kan. Nou, dat vind ik een enorme vooruitgang. Uh, we hebben ervoor gezorgd dat uh, atleten gratis juridische bijstand hebben. Uh, en er komt bij dat er ook nu een. De polis is voor, uh, voor topsporters dus, uh, ja, en, en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat hebben we ook allemaal geregeld, maar ja, het kan natuurlijk altijd beter. Ja, dat dat ik u zeggen, u wel... doet al veel, maar is het wel genoeg inderdaad? Dat is de vraag. Nou ja, het, gaat nogmaals, het, het, het gaat hem nogmaals om, en dat is wat Gol ook terecht aanstipt... het gaat hem om die periode... Uh, eigenlijk vlak nadat uh, uh, atleten zijn gestopt. Hè. Dat is de moeilijkste periode. Want ja, vaak uh, beginnen topsporters al, uh, nou ja, als ze 16, 17, 18 zijn, uh, maken niet altijd een opleiding af. Sommigen doen natuurlijk wel. Hè. Dat, het is ook heel persoonlijk. Je kan niet één ja. uh, beleid op, uh, op, op, op, op zeg maar alle topsporters van toepassing verklaren. Dat moet je natuurlijk ook uh, op maatwerk, uh, je moet ook maatwerk moet je leveren. Maar dat ja, dat is wel een punt. Ja. Ja. Maar voelt u zich ook aangesproken door Gol? Uh, nou ja, aangesproken. We zijn er druk mee bezig. We hebben een aparte afdeling ook in het leven geroepen bij NSV. al twee jaar geleden. Dat heet Athlete Services. Ja. We doen al veel uh, fotosporters vanuit een oude afdeling voorzieningen. Maar dat we daar nog stappen in kunnen zetten, dat is, dat is duidelijk. En Goal spreekt ook de overheid natuurlijk aan. En ja. Waar het gaat om de zogenoemde medaillebonussen. Daar ben ik minder enthousiast over. Om, ja, want... Om te uh, uh, geen belasting te heffen. I, ik, ja, wij, wij zijn er niet voor om een, voor Topsport, dus daar een ander uh, uh, zeg maar regime op los te laten dat, dan, dan voor andere Nederlanders geldt. Maar meneer Dielissen, uit. stel u bent topsporter en je krijgt een geweldige premie. Zou u dan terecht vinden op dat moment dat een groot deel daarvan naar de belasting gaat? Ja, het hangt natuurlijk heel af van, van hoe hoog je die premie inschat. Het gaat om behoorlijke premies. gouden medaillewinnaar krijgt 30.000 euro. We keren nu bijna een half miljoen uit aan de, aan, aan de mensen die medailles hebben gehaald in, in, in Sochi. Daar had we misschien is... niet op gerekend, zoveel. zoveel medailles en zoveel geld dus. Nou, ik had liever meer geld uitgegeven, voordat ja. we meer medailles <laughs> gewonnen. Daarover geen misverstand. Okay. Want daar hebben we natuurlijk een reservering voor gemaakt. En dat, dat weet je dat dat kan, dat kan gebeuren. Ja, maar wat vindt u dus dat een groot deel daarvan naar de belasting gaat? Ja, iedereen in Nederland moet belasting betalen. Dus ik denk dat je het eerder moet zoeken in andere, in andere oplossingen. Ja. Dat heb ik net aangegeven. Hey, nogmaals, ik denk dat we in de loop van het jaar... ook wel met voorstellen kunnen komen. We spreken daarover met Sporter en ook met VWS. En daar wordt het probleem wel ook onbekend. Ja. Hey, maar aan de andere kant, er wordt ook al heel veel gedaan... voor topsporters dus, En het is niet voor niks okay. hey, dat het uh, topsportklimaat... en de, dat de prestaties van de Nederlandse topatleten natuurlijk ook... Uh, nou ja, hey, we kunnen ons meten met, uh, met, met de 15 15 beste landen ter wereld. Dus uh, er zal ook wel wat goed gaan, zou ja. ik dan maar zeggen. Nou, bij ons in de studio zit ook sportmarketeer Frank van der Walbaken... en woordvoerder van de schaatsploeg TVM Jaap Stalenburg. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Vinden jullie het terecht dat de Belastingdienst de helft van de premie incasseert? Nee. <laughs> Zegt meneer Stalenburg, leg uit. Nou kijk, ik vind het verhaal van Gerard, ben ik het, de dealers ben ik het volledig mee eens. Maar wat daar een beetje meespeelt, een topsporter moet in vijf jaar... ongeveer zijn hele toekomst financieel veilig stellen. Want vaak betekent toch dat als je topsporter bent... dat je wat concessies moet doen als het om studie gaat. Ook misschien in je werkomgeving. Ja, en ik denk dat, kijk, heel zwart-wit gezegd... Uh, Gerard heeft gelijk dat met die fiscale vrijstelling is een lastig verhaal. Maar we hebben met voetbal en met wielrennen hebben een uitgestelde loonregeling. Mm -hmm. Dat is een fiscaal vriendelijke manier... Van, van je legt op het moment dat je de succes hebt wat geld in... en daar wordt fiscaal vriendelijk nog vijf jaar of langer op uitgekeerd. Nou, ik denk dat het misschien onderzocht zou moeten worden... of die fiscaal, want het is echt een fiscaal vriendelijke regeling... de CFK-regeling die nu geldt in voetbal en wielrennen... dat die wordt uitgebreid naar, naar alle andere sporten. Ja, ja. Frank? Kijk, kijk <coughs> Gerard zegt terecht iedereen moet belasting betalen. Daar ben ik het natuurlijk ook mee eens. Maar ik vind dat hier echt wel sprake mag zijn en ook kan zijn... van een uitzondering die de regel bevestigt. Deze medaillewinnaars hebben zo ontzettend veel betekend voor Nederland. Voor, voor een ieder die in dit land woont. Dus daar kan een uitzonderingspositie voor gaan werken. En wat Jaap terecht suggereert. Maak een soort uitstelsituatie. Waardoor... Het niet in één keer voor de volle map wordt aangeslagen. Waardoor mm -hmm. je in één keer de helft kwijt bent. Ja. Hè, maar spreid dat over de komende jaren. Waardoor er een veel vriendelijker belastingstelsel op wordt losgelaten. En ik, ik vind dat Den Haag daar op een of andere wijze creatief mee moet zijn. Dat doet dat de nou, de genoeg? Nou, voor wat, de ik, wat ik nu te makkelijk vind in de hele discussie. Ik hoorde deze week mevrouw Neer Peres van de VVD bijvoorbeeld. Iedereen moet belasting betalen. Ja, we vergeten één ding. Dat deze topsporters A, Nederland, Nederland wekenlang in de band gehouden hebben. Maar verder ook een voorbeeld zijn voor, voor de breedte sport. Er is altijd een, een soort oneigen discussie over topsport en breedtesport. Dankzij de topsport is er breedtesport. En ik denk dat uh, ja, in andere landen... als je inderdaad in Rusland of Polen goud haalt... hoef je de rest van je carrière niets meer te doen. Nee. Dan ben je officieus in dienst van de brandweer of de politie. Dan heb je je hele leven lang een flat, geld in huis. En, en, en als het moet, nog een vrouw erbij ook. Dat regelen ze ook nog als het moet. <lacht> dan, daarmee, die hebben respect voor topsport. In Amerika hetzelfde verhaal. En wij in Nederland is het altijd van... doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En wij onderkennen niet de speciale positie... van hele succesvolle topsport. Maar ja, de schaatsers als... Iedereen wust en Sven Kramer die hebben die financiële hulp toch niet nodig. Nou, die hebben, een, die hebben die hulp niet nodig. Maar wat eronder zit, maar die hebben die hulp misschien wel nodig. Kijk, er zijn ook heel veel goed betaal, goed, voetballers die, die topsalarissen verdienen. Die in, die in die regeling, die CFK-regeling zitten. Dat uitgestelde loonregeling. Die tijdens het moment dat ze verdienen hun carrière veel geld inleggen. En de rest van hun leven gewoon op een heel acceptabel salarisniveau kunnen opereren. En geen die hoeven te openen. Ja. En dat mag, mag natuurlijk ook geen criterium zijn. Dat er misschien één of twee het niet nodig hebben. Ja, precies. Dat, dat, dat, mag dat mag moet voor iedereen gelijk zijn. En ze zei, hebben een uitspraak uitzonderlijke positie verworven, deze atleten. Dus die verdienen ook een uitzonderlijke behandeling. Maar is het niet voor de sporters zelf uh, zaken... om hun uh, zaakjes goed te regelen na de sportcarrière? En dan uh, ga ik even naar meneer Dielissen... Ja, ze nou, hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Eh, kijk, nogmaals, als ik, eh, wat, eh, wat Jaap en Frank zeggen, eh, je kan ook naar andere voorbeelden, andere sporten kijken eh, of we daarvan kunnen leren als het gaat om zo'n uitgestelde loonregeling, Ik bedoel, dat moeten we onderzoeken. Eh, we hebben natuurlijk ook nog een atletencommissie, eh, die zich daar ook mee bezighoudt eh, via NSNSF Die zijn daarin vertegenwoordigd en ik weet eh, dat deze onderwerpen ook eh, nou ja, met regelmaat worden geagendeerd. Dat komt natuurlijk nu weer op, ja. eh, naar aanleiding natuurlijk van de successen in Sochi, eh, maar nogmaals, als het is niet zo dat wij, naar aanleiding van de van de oproep van Henk Gol en nogmaals, uh, het is goed dat hij dat doet en dat het ook vanuit de Uit komt niet met dit soort onderwerpen bezig zijn, ja. daar zijn we continu mee bezig, maar ja, je moet wel de beste oplossing zien te vinden. Uh, en ook rekening houden met de uh, weerbarstige, soms weerbastige politieke werkelijkheid. Ik ben het hartstikke mee eens dat uh, de rolmodellen die. Uh, die topapleten nu eenmaal zijn en, en, en die rolmodellen ja die hebben ook grote consequenties voor de ontwikkeling van de breedte sport. Hè. Ja. Want uh, met sport kunnen we veel winnen. Ja, daar zou de politiek naar moeten kijken. Maar de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de afgelopen jaren op alle treinen is bezuinigd en de sport tot nu toe is ontzien. Hè. Dus het is ook wel een, een evenwicht. Uh, uh, wat we hebben gevonden, waar we ook wel oog voor moeten hebben. Ja, maar geen bezuinigingen, maar wel misschien het op een andere manier regelen. Ik ja, dat, nog dat heel... kan, maar goed, nogmaals, daar spreken we over, ook met VWS, want daar moeten ja. we toch ergens vandaan komen. En uh, ja, ik weet ook dat zij uh, uh, behoorlijke problemen hebben om ook die, de, de, de begroting voor sports, uh, de top als breedte overeind te houden. Nou, dat lukt. Ja, dus je zult ook uh, nou ja, cre creatief moeten omgaan met dit soort dilemma's. Want ja, ja dat dilemma is, daar ben ik het hartstikke mee eens. Ik kijk heel even naar Frank Sportmarketing. Laat het bedrijfsleven hier ook geen kansen liggen? Nou, ik ben geneigd te zeggen dat als je nou als partner van NOC NSF... een bepaald domein wil claimen dat dicht bij de core business ligt... dan zou ik me kunnen voorstellen dat een randstad... die toch heel erg in de, ja, in de, in de, in de business zit van banen creëren... Uh, loopba loopbaanbegeleiding. Dat, dat een dergelijk bedrijf... die al... Nou, ik meen al iets van twintig jaar aan boord is... als partner van het NOC NSF. Dus een sportgericht je, je weet ook, Frank, dat we met Randstad samen... het, het project... Uh, Goud op de werkvloer hebben ja. ontwikkeld. Ja. Dat is dat ook is een perfect voorbeeld. Het is speciaal bedoeld voor atleten die... Uh, die stoppen en een tweede carrière tegemoet gaan. waarbij atleten uh, echt via Randstad worden uitgeplaatst bij allerlei bedrijven. om zodoende ook al nog voordat ze zijn gestopt. ervaring kunnen opdoen. Ja, uh, dus maar ik, ik zou me. Stappen zet, ja. maar Gerard, ik ben het volstrekt met je eens. Randstad is ook de prijzen daarvoor. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat een Randstad nu. misschien enigszins riskant. maar dat ze zouden reageren op deze actie van uh, Henkrol. en dat ze daarmee zouden zeggen. we gaan het nog groter omarmen. Het is in, in onze core business. Dit is voor ons. Ik niet nou, we, gaan, we gaan hier zo direct even over, uh, over verder praten. Ook over hoe je nou je medailles kan verzilveren. Om dat woord maar even te gebruiken. We gaan eerst even luisteren naar muziek van Tim Knol. Dit is When I Am Keep. Day after day. He's in his fantasy world.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 Tim Knol was dat When I Am King bij WNL op zaterdag. Een vangnet voor topsporters na hun carrière. We hebben het er net even over gehad. De Olympische medaillewinnaars van Sochi kunnen na de afgelopen spelen... in elk geval weer wat geld op de spaarrekening zetten. NOC-NSF heeft een totaalbedrag van bijna 500.000 euro uitgekeerd... aan premies voor de medaillewinnaars. Dat is behoorlijk wat. Maar dat is slechts het begin. Want hoe kunnen de Olympisch kampioenen hun commerciële waarde nu echt uitbuiten of zo goed mogelijk gebruiken? Laten we dat maar zeggen. Dat klinkt vriendelijker. In de studio nog altijd Frank van der Walbaken, sportmarketeer... Jaap Stalenburg TVM en aan de telefoon. Gerard Dieles van NOC NSF. Frank, ik begin heel even bij jou. Want een gouden medaille, wat is die nou precies waard? Los van die premie die ervoor op de rekening gestort nou, wordt. Je kan daar niet een vaste een formule op loslaten. Want de gouden medaille in de handen van meneer X... is iets anders dan de gouden medaille in de handen van mevrouw I. Hoe dus zit de persoon, dat? De persoon in kwestie die, die bepaalt ook voor een zeer belangrijk deel... de waarde van die gouden medaille. Um, um, het is zo dat, we zitten nu in een situatie, we in de sport zeggen we altijd, we moeten verlies, moeten we managen. Maar succes moet je ook managen. Mm -hmm. He, dat is wellicht nog moeilijker en lastiger dan, dan het managen van verlies. Um, wat ik me nu afvraag, uh, wat gaat een KNSB, de Schaatsbond, doen met deze successen? Uh, er, is, er hangt spanning. Want er is dus geen plan. Uh, hoor nou, een dat? Weet ik, niet. Uh, ik, ik zit niet in de bond. Uh, maar maar um, er hangt een soort zwaard van Damocles boven de, de schaatswereld. Omdat de relatie tussen de commerciële merken-teams... en de, de bond niet optimaal is, hmm. to say the least. Uh, en dat heeft te maken met enerzijds kwantitatief denken, exposure. Maar anderzijds heeft het ook zeer nadrukkelijk te maken met gewoon gebrekkige communicatie. Vertrouwen en dat laatste, ja, dat laatste, dat is voor zo makkelijk te verbeteren door open te staan voor elkaar... en in harmonie rond de tafel te gaan zitten. En deze successen zijn hopelijk de aanleiding... voor een goede dialoog tussen alle stakeholders. Want als dat niet gebeurt, dan uh, kunnen we sowieso... Uh, uh, de, de medailletabel voor Pyeongchang over vier jaar... die kunnen we gaan uh, ik denk halveren ja. van de huidige 24. Hè, maar uh, het is ook zo dat er op dit moment nog steeds een aantal ploegen zitten... Zonder een sponsor voor de komende. Voor het ja. komende. Ja, wat er... Ah, maar er is, er is nog iets anders onder, over, onderheen. Kijk, overheen. Kijk, ik ben het volledig met Frank eens. dat wat er nu tussen, tussen met name op commercieel gebied. met de KNSB en de teams gebeurt. dat is een groot probleem. Maar sporters nemen steeds met heeft hun eigen hand wat hun imago betreft. Ik denk dat we zo langzaam bij deze spelen. vooral door het gebruik van social media. je hebt sommige sporters, Jereen Wüst, Koen Verwij. die hebben hun eigen marktwaarde opgekrikt. door bijna dag en nacht op social media te zijn. en op Instagram. Je zag Koen Verwij wakker worden. Je zag hem in het bad zitten. Je zag hem naar nou, de gekste dingen doen. Sven Kramer met selfies. Ik denk dat deze generatie sporters, de gouden generatie in schaats op dit moment. ook heel erg goed weet hoe ze dat imago moeten managen. Maar is daar over, echt over nagedacht ja. door de sporters? Ja, ja. Is, is, ja, wij hebben bij TVM. Want ik praat daar maar even voor onszelf. We hebben heel bewust een social media stratege al heel vroegtijdig in arm genomen. om dat proces te managen. Mm -hmm. We hebben dat begeleid. Uh, en daar zie je heel sterk dat sporters die dat Snel oppikken, ook geen problemen hebben met hun imago. Kijk. Maar is social media het antwoord? Nee, het, het, is het, het is niet het antwoord. Wat steeds meer een rol speelt, en Frank weet dat als marketeer ook, is dat niet alleen de prestatie meer telt. Kijk, Met alle respect voor mensen die goud winnen op de 10 kilometer, er, zit, er is iemand thuis gebleven, bijvoorbeeld Kjeld Nuis, die commercieel gezien tien keer interessanter is dan de winnaar van het Olympisch Goud op de 10 kilometer. Omdat die de, de X-factor, laten we maar even dat iets ongrijpbaars... Mm -hmm. dat speelt hierin een steeds grotere rol. En je ziet dat een aantal schaatsers via social media... dat dus vind ik een volg, maar ook door hun tv-optredens... Ja. heel bewust die, die, die X-factor heeft proberen te... op een succesvolle manier heeft beïnvloed. Maar Frank, wie is er verantwoordelijk voor zo'n commercieel plan? Voor u, u, u, uiteindelijk de eigenaar van de sport in deze, de KNSB... de Koninklijke Nederlandse Schaatserregelbond. Dus die zouden met de schaatsers moeten die gaan zitten? Die zijn de eigen, eigenaar van het schaatsen. Dus die moeten hun schaatsers niet alleen... Managen, sturen, maar ze ook beschermen. Sommige schaatsers of schaatssters zijn niet geschikt om voor televisieoptredens te gaan acteren. Ja, en, Sommige ook ook niet en dan niet, moet er hè? ook een plan liggen om, om iets te kunnen met een medaille of na je sportcarrière. Ja, precies. Gerard Dielessen, Frank van der Walbaken, legde verantwoordelijkheid voor een gedegen commercieel plan dus bij de Sportbond. Ben je het met hem eens? Uh, ja, nee, ik denk dat de KNSB, zeker omdat de schaatsers natuurlijk de meeste successen hebben uh, behaald. Namelijk allemaal, inclusief de ene short maar daar. Ja, daar ligt natuurlijk wel een verantwoordelijkheid voor de KNSB om meteen op te En waar... Frank, is er ook maar goed, een verantwoordelijkheid? Dit, dit is, maar ik, ik wil nog even toevoegen, er ligt natuurlijk ja. ook een verantwoordelijkheid bij NSVNSF. Nou, hè, want de, de, de uitzending van de ploeg is natuurlijk onder onze verantwoordelijkheid gebeurd. En, uh, en, en wij, uh, via de kassen van NSV-NSF, lopen natuurlijk heel veel financieringsprogramma's. Ja. Dus wij hebben wel degelijk een plan. Ja, daar ben ik al voor een soortje mee begonnen. Dat we toch wel zagen aan aankomen dat we wel een paar medailles zouden winnen. En daar gaan we nu ook mee doen om te kijken of we nog meer commerciële partijen aan ons kunnen binden. Uh, dat is de ene kant, hè, dat is de financiële kant. Maar ook de zogenaamde maatschappelijke zilvering is natuurlijk ook van belang. Er komen gemeenteraadsverkiezingen. Jaap zei het al in het begin van het gesprek: ontzettend belangrijk om de rolmodellen ook in te zetten. waar het gaat om Nederland dan nog, nog beter aan de sporten te krijgen. Nou ja. ja, daar heb ik nu een heel masterplan voor. Ja, dat gaan we natuurlijk verder uitrollen in de komende. De maanden dat zal duidelijk zijn. Je moet wel gebruik maken van de successen die we hebben behaald. Ja, en wat voor lobby voer je nu dan in Den Haag? Nou ja, we zijn natuurlijk in Den Haag sowieso bezig uh, met de lobby om uh... Meer geld uit de kansspelwetgeving krijgen. He, dat is natuurlijk een hele belangrijke. De, de, de ophanden zijnde fusie tussen Staatsloterij en Lotto is van belang. He, die overstand, als dat lukt, ook soelaas zou kunnen bieden voor. Ja, want Lotto is een sponsor. Voor de waar, we het, waar we het straks over hebben gehad, he, als er meer ja. geld uitkomt. Staat in het regeerakkoord. Maar ja, het, het zal duidelijk zijn dat de successen van Sochi daar natuurlijk een stevige duw in de rug uh, kunnen geven. Gerard, mag ik één mag ik, ik mis... kijk, Frank stipte dat terecht aan. We hebben natuurlijk op dit moment een behoorlijk mijnenveld tussen de, de Merkenteams en de KNSB. En dat zou in ja. al die plannen die jullie hebben, al best een probleem kunnen gaan worden. Speelt NRC nou, nsf ja, nou ik, nog een ja, rol in om dat nou ja, allemaal een ja, beetje te ik, managen? Je, je weet, ik heb daar in Sochi ook een paar uitspraken over gedaan. Kijk, ik zou, kijk het succes van Sochi is volgens mij tot stand gekomen... Hè, op basis uh, van het feit dat wij vanuit NRC nsf met alle betrokken partijen... Uh, uh, toch een weg in zijn geslagen van samenwerking. Elkaar respecteren, met elkaars de kennis delen, et cetera, et cetera. Ja, en op die weg moeten we voortgaan. En naar mijn idee bestaat er geen toekomst voor het schaatsen... als de Merkenteams daar geen rol in spelen. Nou ja, dan moet de dat weten dat. Dat weten wij, dat weten de Merkenteams. Dat is een, uh, wellicht een gevoelig geheel, maar Sochi heeft bewezen dat het kan. Nou, Sterker nog, de, Gerard. De, nog. De, de, de, de, de successen van Sochi zijn, naar nou, mijn stellig overtuiging, en ik den, denk dat ik niet de enige daarin ben, zijn te danken aan de merkteams. Sluit ja, daar nee, aan. Ja. Ja, nou ja, mede te danken. Hè. Ik bedoel, er, zijn, er zijn natuurlijk meer spelers op het veld ja. hè, die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. Maar zeker de merkteams, de onderlinge con concurrentie, ik moet dat ook. Uh, de, de, de gecontroleerde concurrentie, heb ik dat ook in Sochi wel genoemd... Uh, uh, ja, heeft ertoe geleid dat... Uh, uh, kijk naar de OKT, naar het kwalificatietoernooi eind december, dat was al van zo'n hoog niveau... Uh, ja, en, en toen zeiden we ook al, als we dat kunnen doorzetten naar Sochi... Ja, dan gaan we daar echt uh, heel veel plezier aan beleven. Dat is gelukkig gebeurd. Hè, dus, dus de weg die we zijn ingeslagen... Ja, laat dat ook een basis zijn voor de komende maanden... om daar verder over te gaan praten. Uh, en, en laten we elkaar met respect... Behandelen. En dat heb ik nog wel eens gemist in het verleden. Ja. En welke Nederlanders gaan in commercieel opzicht... nu dus het meest profiteren oh, dat, van de afgelopen dat spelen? Dat is heel simpel, dat is Kjeld Nuis. Ondanks dat hij het niet meegedaan heeft. Koen Verweij en Sven Kramer in iedereen. En kan je uitleggen waarom? Nou, Dat is heel simpel. Die, die, dat, uh, het, zit een het zit steeds meer in deze maatschappij. Uh, er spelen ongrijpbare factoren rondom het x-factor. De commerciële waarde. En die werd in het verleden bepaald door, een, door de prestatie van een sporter. En dat gaat nu veel meer hoe om, hij eruit ziet. Zijn uitstraling. Hoe verkoopt hij zich commercieel? Ja, hoe, hoe presenteert hij zichzelf in een tv-programma? Zit hij daar alleen maar te zeuren en te zagen over dingen die fout gegaan zijn? Of heeft hij een positieve uitstraling? Wat dat betreft kijkt het bedrijfsleven. Want dan heb je het over verzilveren. Mm -hmm. Kijkt vooral naar... naar, naar naar een commerciële marktwaarde van Ja, heb je mist, denk ik, de broertje, broertjes Mulder. Die, die, die moet ik er even bij noemen, ja. absoluut eens. Nee, de broertjes Mulder moet ik erbij Die hebben nog een extra factor, omdat het een tweeling is. Nou, dan hè? wil ik daar ook Stefan ja. Groothuis nog wel bij noemen... met zijn hele verhaal, zijn hele storytelling... om even een marketing te gebruiken. Het verhaal waar hij, zijn openheid over zijn depressie... Ja. over zijn moeilijke situatie... Dat... Maar er dat doet zich een belangrijke of een interessante ontwikkeling voor. Ik, ik verwacht dat de sponsor van de ploeg van Michel Mulder... dat is Beslist.nl... Dat die een soort, uh, in het kader van zijn beslissing om te gaan verlengen. Ja. Dat die op tafel gaan leggen de wens, streep ijs. Uh, van wij willen dat Ronald Mulder ook in de ploeg komt. Dat ze samen gaan rijden inderdaad. Nou, dat, dat is commercieel het... gezien interessant. Vrij, maar het kan maar ik, nooit een ijs zijn. Dat is toch gewoon een kwestie van onderhandelen en betalen? Nee, maar de, de, de, de, de, de houding van de sponsor: is een beetje richting wie betaalt, bepaalt. Nou, ik heb daarover gesproken met Gerard van Velde, de trainer-coach van mm -hmm. Michel Mulder. En die zegt, ja, ik begrijp dat het marketing technisch gezien... commercieel gezien interessant kan zijn om die twee samen te hebben. Maar ik weet, als technische verantwoordelijke... weet ik niet of ik dat wil. Oké. Okay. Dus je krijgt daar mogelijkerwijs een conflicterende situatie... dat de sponsor zou zomaar kunnen gaan dreigen... tussen aanhalingstekens van... als hij niet komt, dan stop ik met sponsoring. Dan wordt het een interessante Maar okay. Ik wil ook wat ik adres nog, even tegen, nog Gerard, snel iets te en... ades tegen Gerard zeggen. Want oh, we hebben in oh. het verleden eens discussies gehad... over Twitter en Instagram en al die andere moderne dingen. Ik vond het als je praat over het verzilveren van al het goud... heel positief dat NOC en NSF ervoor zorgden dat in, dat in dat Hollands huis, zeg maar, op het, op, op het Olympisch Park... dat daar eigenlijk een soort reality-soap vandaan kon komen... Ja. met wakker worden de sporters, etende sporters. Ik ja, vond dat ja, dus NOC en NSF daar, en ik zeg het zonder cynisme... ik vind dat jullie daar echt 2.0 in hebben opgesteld. Heel goed. Ja, dat nou, kan ook nog wel verder uh, gaan. Weet je wel, we ontwikkelen ons daar natuurlijk ook in. Die het stellen van verhalen is ontzettend belangrijk... Ja, maar ik, wat ik zelf wel moeilijk vind, en dan moeten de technische mensen maar een oorlog vormen, uh, of het gaat over wonen, en de zeg maar de, de de tweeling in één team. Ja, kijk, als je die in één team zegt en de technische verantwoordelijkheden, de technische verantwoordelijkheden zeggen dat dat niet matcht en de prestaties gaan daardoor naar beneden. Ja, daar ben je ook weer verder van huis, weet je Dus daar onthoud ik me maar van commentaar. Ik, maar ik, dus ik denk dat je wel goed moet oppassen... om niet alles uh, te leggen langs de, uh, de commerciële meeklad. Want dan kan het ook wel eens verkeerd uitpakken. Gerard Dielissen, uh, hartelijk uh, dank voor je reactie. We moeten gaan afsluiten. We kunnen volgens mij uren met elkaar doorpraten. Ja, maar helaas, zeker. de tijd is, uh, is over. Zo direct een uh, uitgebreid uh, NOS-journaal wat voorbij gaat komen. Daarna langs de lijn. En uh, WNL is er morgenochtend natuurlijk weer op Nederland 1 om half tien... met WNL op zondag onder andere Monique Hendricks over Kenau. Frank van der Walbaken, hartelijk dank voor je tijd. Jaap Stalenburg en ook nog Gerard Dielissen aan de telefoon. Hartelijk dank voor je, voor je commentaar vanmiddag. Christina Branco.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 Pilft u het ook aan? Dit is Radio 1.